Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op Schiphol is er dit weekend opnieuw druk. Reizigers omschrijven de situatie als chaotisch. Er staan lange rijen, met name bij de veiligheidscontroles. Dat komt door een tekort aan personeel. Tijdens de coronapandemie werd er minder gevlogen. Daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt en wat anders gaan doen. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen... om vluchten te schrappen om de werkdruk te verlichten. Misleidende kortingen in winkels worden aan banden gelegd. Ondernemers mogen niet langer de prijs van een product tijdelijk verhogen... om het daarna met een zogenaamde korting te presenteren. Dat betekent dat de vanprijs de laagste moet zijn... die in de afgelopen 30 dagen voor een product of dienst is gevraagd. Voor producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn geldt een uitzondering... net als voor versproducten zoals vis, vlees, zuivel en fruit. De maatregel gaat binnenkort in en geldt voor webwinkels en fysieke zaken. Russische militairen hebben graan gestolen uit gebieden die ze in Oekraïne hebben ingenomen. Volgens de Oekraïnse onderminister van Landbouw gaat het om honderdduizenden tonnen graan. In een toespraak op de televisie zei hij ook bezorgd te zijn over de voorraad van anderhalf miljoen ton graan... die volgens hem ligt opgeslagen in door Russen bezette gebieden. Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs in de wereld. Door de oorlog ligt die export grotendeels stil. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de brandstoftekorten in zijn land binnen twee weken zijn opgelost. Er wordt volgens hem gewerkt aan een nieuw bevoorradingssysteem. Het Russische leger bestookt al een tijd oliedepots en raffinaderijen. Omdat de Russen ook de havens hebben geblokkeerd... is er volgens Zelensky geen directe oplossing om iets aan het tekort te doen. Het weer veel bewolking met af en toe zon. In de noordelijke helft van het land kan er een bui vallen. Het wordt 11 tot 14 graden bij een matige noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roeloovaalsveen is de vertraging een kwartier. En op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en Nieuwveen is de vertraging tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. nu. Oud-Zandvoort. Ze maakt de met brede schiere haar je rok om, maar we zijn weer rechtstreeks verbonden met studio hier in Gasthuisplein in Zandvoort van het programma ZFM Oud Zandvoort. Hartelijk welkom hier de mensen in Zandvoort en de wijde omgeving tot zelfs het buitenland toe. We hebben een bijzonder onderwerp vanmorgen, vanmiddag moet ik zeggen, de drukkerij van Petergum. Maar tegenover me zit Cor Draaier. Goedemorgen Cor. Ja, goedemorgen Pieter. Heb je weer leuke muziek uitgezocht? Ik heb hier wat leuke nummers uitgezocht. Ja. Fijn, ben ik ben erg blij, mee. ik ben blij dat jij er weer bent. Ja. En dat we uh, samen dit programma kunnen doen. Ja, dat is altijd zo'n samenwerking. Dat gaat altijd goed. Hè? Precies. Uh, lieve mensen, uh, er zit nog een bijzonder mens tegenover me. En uh, heel Zandvoort, die kent hem. Als ik zeg Tom, dan zegt iedereen meteen, oh Tom de Rode. Ja, inderdaad. Tom de Rode zit tegenover me. En het is niet zomaar, want we gaan praten dit uurtje over de drukkerij van, van Petergem. Uh, ...in een bijzonder pand en een bijzondere geschiedenis... ...en wie zou deze geschiedenis beter weten dan Tom de Rode? Welkom Tom. Uh, welkom Pieter en uh, Cor. Uh, Tom, we gaan eventjes beginnen met de geschiedenis van de drukkerij. Uh, als ik het een beetje uh, nagezocht heb... ...dan moet rond 1900x... 1921 uh, yeah. zijn ze begonnen aan de Duinstraat... De familie van ja. Even Waar moet ik me dat voorstellen voor de uh, mensen die niet zo bekend zijn met de straten, waar ligt die duimweg? Uh, de brandweergarage. Ja? En dan het eerste straatje, als je van de hoge weg aankomt heb je rechts de brandweergarage en het eerste straatje aan je linkerhand is de duimweg. En daar lag het op het, hoekje. op het hoekje. En daar begon de familie van Petergem. Ja, ze begonnen daar met een, uh, uh, de vrouw begon eerst, want hij werkte nog op een andere drukkerij, bij drukkerij Saaf. Die moet je ongeveer uh, positioneren op de Oranje straat, die kant op heb ik me altijd uh, laten vertellen. En zijn vrouw begon daar met een boekhandeltje, tekenspullen. En naderhand hebben ze een klein persje gekocht. En toen is hij daar een beetje gaan drukken. Uh, gaan drukken. Uh, maar dan op een gegeven moment uh, gaat hij over naar de Engelbedstraat. Want Saaf die bleek daar op een gegeven moment ook een drukkerij te hebben en ja. die stopte ermee. Ja. Die stopte ermee, toen is hij daar, is hij daar zelf, uh, nou ja, voor zijn eigen begonnen eigenlijk. Even de meneer Van Peter hij weet het Volkert. Ja, Volkert Jan. Fok, afgerond. Ja, afgerond Fok, ja. En in de Engelbistraat, uh, ja, die Engelbusstraat kennen we tegenwoordig, maar dat was vroeger kennelijk een hele andere Engelbusstraat. Ja, dat moet je ook weer zien, achter Hotel de Rons of ofzo, er was een duintje, ik heb wel oude foto's ervan gezien, en daar was uh, de boekhandel en de drukkerij. En een bibliotheek, zo En een bibliotheek, ja. Ze waren een van de eerste bibliotheken daar ook. Heel, heel, heel opmerkelijk. Ja. Um, daar is de drukkerij in feite dus begonnen en groot geworden. Van ja. Van ja. Waren er meer drukkerijen in Zandvoort? Ja, je had dus Frans van Deurzen, je. en je had uh, de Zandvoortse Krant hè. Uh, ja, van Toen van Gettenbach. Ja, ja. Gertenbach's drukkerijen. Maar ja, jullie hadden het uh, Nieuwsblad. Wij hadden het Zandvers Nieuwsblad. Dat kwam dus ook bij Frans van Deurzen vandaan. Ja. Want die stopte er een gegeven moment mee. Toen heeft uh, de heer Kees Kuiper heeft, uh, die krant overgenomen. Maar ja, Frans kon hem niet meer drukken, want het werd te intensief. En toen zijn ze dus, nou, is hij met nou ja, de krant overgeheveld naar het uh, Drukkerij van Peterham. Die was toen al uh, op het uh, kerkpad Kerkstraat. Ja, want in de oorlog werd hier Engelbusstraat alles werd afgebroken. Ja, alles werd afgebroken. Dus jullie moesten naar een nieuw pand. Ze moesten naar een nieuw pand. En dat werd het pand Kerkstraat 26 of 28. 28 ja. Ja. En in de achtertuin de drukkerij. In de achtertuin, eh, eigenlijk in de slaapkamers eh, van het achterhuis. Daar, het waren vroeger allemaal kamers. De zetmachine de en de, waar de boeken gekaf werden en de administratie, dat was in het kleinkamertje. En dan had je door een gangetje heen, kwam je dan in, in de zetterijen waar de opmaak was en dergelijke. Tom, dat, dat pand, Kerk, eh, Kerkstraat, 28, Kerkstraat ja. 28, dat pand, dat heeft een hele bijzondere historie. Ja, dat, waren nog, dat is een heel bijzonder pand geweest, want daar hebben diverse gemeentelijke instellingen ook in gezeten. Ik heb begrepen dat het is begonnen als in, in rond 1900 als, pol, uh, nee, het als postkantoor uh, ja. heeft daar gezeten. Ja, dat heb ik ook uh, gelezen. En daarna is uh, na het postkantoor is uh, politie erin gekomen. Politie is erin gekomen. Met een hoop mensen. Dat zal wel, want uh, het zal wel druk geweest zijn. Nou. Uh, volgens de historie had Zandvoort één inspecteur en twee veldwachters, waarvan de één als bode vergeerde op het gemeentehuis. Ja was een hoop te doen is op Ja, voort. dat was ach ja. Het was natuurlijk Kijk, ik heb altijd begrepen het drukste was als de vissers thuis waren. Dan gingen de jongens een borreltje waarschijnlijk bij het wapen halen of uh, bij dappere Kees in de, in de buurt. En dan, uh, ja, dan waren ze wel eens opstandig, heb ik wel eens begrepen. Heerlijk. En, en daarna is het ook nog een keer uh, een kantoor geweest waar je zetmachine stond van de gemeentelijke ontvanger. Die heeft er ook gezeten, zijn kantoor gehouden. Ja. Die was tevens hoofd van publieke werken. Zou dat na de oorlog geweest zijn? Nee, nou, dat hoofd, is, net nou, dat is, nee, dat is voor de oorlog, voor de voor oorlog. geweest. En, en die had twee medewerkers publieke werken. Twee timmerlui. Ja. Dat is nu wat groter geworden. Ja, dat is nu een groter geworden. Nu hebben ze nog maar één timmerlui. En, en het schijnt dat ze publieke werken ook twee paarden had. Ja. Dat heb jij later nog een keer uitgevonden. Ja, wij, uh, ik wist dus van mijn vader dat daar ook de gemeentelijke remise heb gezeten. ja. Want mijn vader die is daar geboren in de Zuidbuurt. Bakkenstraat, uh, ja, dus tegenover ja, allemaal de, in de Zuidbuurt. Ja. En uh, we moesten een keer een nieuwe riool, uh, werd er aangelegd door de firma Koning. Maar de jongens moesten helpen om uh, het gat te graven. Er kwamen allemaal uh, gierputten tegen. Dus beertjes van waar vroeger de paarden gestaan hadden om de plassen zo af te voeren. Dus het is waar. Ja, Ze hebben is... twee paarden daar Ze gehad, hebben daar paarden gehad, ja, ja, ja. We gaan zo. even naar de muziek.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 100 willen worden, alleen maar om te zien: of de kinderen van jouw kinderen net zo mooi zijn als jij, of mooie misschien. Ik zou 100 willen worden, om erbij te mogen zijn. Ik heb een meisje gezoomd, nog weg gas licht op straat. En Caruso gehoord op zijn eerste plaat. Ik heb de Pansseegold thuis, met Willemientje daarop. 18 jaar oud, een koningin in de dop. Ik zag het wonder op de straat toen er asfalt kwam. Ik heb om het orgel gedanst bij het paleis op de dam. Maar ik zou honderd. Wille worden, alleen maar om te zien. Of de reuzen en de Jentjes naar de maan gaan of verder misschien. Ik zou honderd willen worden, alleen maar om te zien. Of de oudste van jouw jongste met hun meisel gaan. Worden. Al was het maar voor de pret Als de tunnel van Amsterdam Klaar was voor het zesde net Ik heb de tijd nog gekend Dat de radio kwam De trekschuit net niet, wel de paardentran Ik heb mijn bed niet gezien ik hield mijn ogen niet droog, toen de Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de Frans stond ik vooraan, en ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best honderd willen worden. Jazeker, al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de man, of op Venus misschien, weet je veel, huh? ik zou honderd willen worden om erbij te mogen. Tom Manders, dus een keertje uh, ja, als Doris, maar dan ik zou honderd willen worden, ik dacht het doe eens een keer een, een nummer wat niet iedereen kent van Tom Manders nee, en lekker rustige muziek om erin te komen ja, dat moet altijd, hè? Ja Geweldig hoor. Eh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Tom de Rode over de historie van de drukkerij van Petergem. En eh, we hebben in een eerste blokje met eh, Tom zitten praten over, wanneer is het allemaal begonnen, nou dat is 1921. En vervolgens zijn ze naar een pand gegaan aan de Kerkstraat 28. En heel historisch pand staat er nog steeds en daar zat vroeger het postkantoor in... en daarna het politiebureau... en daarna publieke werken... en zelfs paarden in de achtertuin. En Tom heeft medegedeeld dat dat juist is... want hij heeft de gierenputten een keer opgegraven... waar die paarden dan hun behoefte indelen. Dat zit allemaal onder de drukkerij. We gaan in het volgende blokje gaan we praten over... ja, nu de achterkant. Niet de Kerkstraat, maar het Kerkpad. Maar vroeger waren die strijkjes zo klein, Tom. Er gingen helemaal geen aanbordjes... Nee. Hoe, hoe kondig je eraan waar je naartoe moest? Nou ja, er zaten dus, dus diverse uh, figuren in het dorp. Die dan, uh, de dokter zat daar bijvoorbeeld. Kon je achterom bij de dokter. Wacht, wacht even, Dus zat dokter Gerk dokter op, de Gerke hoek. Zat op de hoek. De van, kerk... van de poststraat en de kerkstraat. Ja, en dat, daar achterom was ja. het kerkpad. Dus dat paadje omhoog. Waar je nu, als je dus de kerk, met je rug tegen de kerk staat. krijg je een klein duintje omhoog. Dat werd het duintje van de dokter genoemd. En, en daar was tevens de ingang naar de, de, de praktijk van de dokter? Ja, daarachterom. En als je dan een stukje verder omhoog liep, dan kwam je bij de drukkerij terecht? Dan kwam je daarna bij de drukkerij terecht, ja. Maar naast jullie zat Albert Heijn en die kocht ook allerlei uh, plekjes op in, in, die kerk, in het kerkpad. Ja, in de eerste instantie zaten ze, zaten ze dus gewoon achter het huis, ja. bij de kerkstraat. Maar er was een grote tuin. Daar stonden de kolenbakken. Daar stond het hout. Ja. Ja, want er werd ook nog wel eens gejut door de jongste zoon van van Petergem. Ko. dat was een oude jutter. En als hij dan wat uh, hout had, dan werd het daar een beetje uh, weggesjoemeld. Hoe moeilijk? je? Nou ja, de, wij, de, toen we de krant drukten, kwam Piet van der Meij elke week het hoogwater brengen. Ja. Hè, de, het hoogwater brengen. De, het stukje wat hij uitgerekend had. Met de tijden voor het hoogwater. Ook hè, zoals het nu ook weer is. Voor de genalenvissers Langs de kust om te kijken of het laag water wordt. Eigenlijk zit je hier op te springen. Want ja. de vrienden gaan zo meteen De vrienden gaan zo meteen Dus ik moet me naar één weer melden. Ja. Maar om even op die achtertuin terug te komen. Daar stond dus allemaal hout. Wat er toen aangespoeld was. Allemaal van dat mijnhout. En Piet van der Meij kwam. En die zei die. Fok, wat is dat? Ja, dat heeft mijn zoon er neergezegd. Dat gaat wel weg. Nou, ik zal het dit keer door de ogen zien. Maar de volgende keer wil ik het niet meer zien dat hier hout is. Want hout, want hij was tevens stromvonder, moest bij hem gebracht worden. Ja. Maar ja, dat werd niet gedaan. En dat deed niemand in z'n antwoord. Nee. Dus, en daarachter stond nog een huisje. En daar heeft de eerste grote pers... na de oorlog, is daar een grote pers neergezet. Een Heidelberg. Nee, nou, dat was een Johannesberg. Een Johannes dat was, <laughs> ja, met... Het was wel Duits, maar dat was toen nog een Johannesberg. Want ja, Heidelbergen, dat was natuurlijk heel erg duur. Ja. Ja, dat waren de Mercedes onder de drukpersen. Ze draaien nog trouwens. Maar uh, die, uh, die werd daar gestald. En dan moest je dus met je vormen oversteken van de pers... Naar de opmaker, naar het andere huis. Dus liep je even over het, door de tuin heen. En dat is in. in 1955 uh, is dat gesloopt. Dat eerste stuk. Toen heeft Albert Heijn daar een winkel gemaakt. Die heeft de grond gekocht en die kon die winkel dan recht naar achteren trekken. En in 1957 is het laatste stuk van de tuin verkocht. Aan jullie? Uh, aan uh, Albert Heijn. Ja. En uh, daar heeft hij dus die uitbreiding gedaan, waar nu dus broswaar helemaal zit. Ja, dus ja, dat ja, krijg ja. je die grote muur. En dan had je de ingang van de drukkerij, die er nog zit daarnaast. We praten de, we over de periode tot 1957. Die ja, werkte toen allemaal in de drukkerij? Nou, in de drukkerij werkte toen nog de oude baas van Peter, Fok. Fok, ja. Uh, Elie, zijn zoon. Ja. Ko. En ik ben in 1958 uh, daar begonnen. Toen was je 14. Toen was ik 14, ja. Nou ja, het was aan de overkant. Natuurlijk. Het was aan de overkant, dus ik kon zo uit mijn bed naar beneden rollen. Ik had wel een kaart van de gemeente nodig. Omdat ik nog 14 was, een dispensatiekaart. Want ik werd in oktober zou ik 15 worden. En dan mocht je gaan werken. Mits je een, een uh, kaart had dat je aan het leerlingenstelsel meedeed. Dat was dan één dag in de week naar school. En de rest van de week werken. En je ging op voor drukker. Ik ging op voor zetter. Zetter? Zetter. Dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders als drukker. Wat is het verschil? Uh, een drukker staat aan de drukpers. En de zetter die uh, zorgt dat de drukpers gevoed wordt. Die maakt uh, die zetten de advertenties in elkaar. Die zetten het platwerk zoals wij het noemden. Het leeswerk voor de, voor de kranten. En dat werd op de zetmachine gedaan. Dus eerst werd je handzetter. En daarna kon je doorstromen naar machinezetter. Even de familie van Peter, je zegt fok... Van Petergum, twee zoons, Emily en, ja, en, en Co. co. En je waren... had nog één zoon, die is, dat was een zeeman, dat was, uh, ook, die heette ook Fok. En die is in Valparaiso uit de mast gevallen en die is overleden daar. Oh. En dan had je nog twee dochters, Marta en Rietje. En Rietje is de enige die nog leeft. En die stond in de bibliotheek, annex, kantoor, boekhandel en dergelijke? Ja, dat was eigenlijk Marta. En uh, Rietje die sprong dan bij. Uh, uh, er is ooit een keer een verhaal geweest... dat uh, als ik loop door de Kerkstraat en dan kijk naar die winkel uh, van Van Petergem... dat er buiten allemaal pakken... Uh, kranten lagen en dergelijke. En dat er een harde wind was. En toen heeft uh, mevrouw Van Petergem... Uh, daar een steen op willen leggen... dat die kranten niet wegwaaiden. Alleen, ja, dat is een beetje vies in steen. Dus die had hem keurig netjes in pakpapier ingepakt... met een touwtje eromheen. Dat klopt, er was een, held. een soort cadeautje. Die lag er bovenop. Ja. En uh, nou ja... Toen was er ook al een klein beetje van, hé, hey, daar ligt een pakje, zal ik dat meenemen? En die heeft dat pakje meegenomen. Maar ja, waarschijnlijk toen hij het uitpakte, ontdekte die dat hij dat daar een steen in zat. Leuk. Maar dat was gewoon om de krant op zijn plaats te houden. Leuk hè? Ja, dat zijn uh, leuke dingen. Ja, van die kleine dingetjes zijn dat. Uh, we gaan naar 1957. 1957. Uh, de nieuwbouw is klaar. En wie anders dan aannemer Henk Koning heeft dat gemaakt. Die man is te verschrikkelijk belangrijk geweest. Aannemer Koning ik zat bij jullie om de hoek. Ja, die zat bij ons op de hoek. En, uh, de, mocht de gebroeders. De, de gebroeders, hè? Hendrik Jan en Jan Hendrik. Ja, <laughs> Hendrik nooit getrouwd. <laughs> nooit getrouwd, ze hadden één zuster En die deed de boekhouding. <laughs> die stond ook toch bij hek in de winkel of zoiets? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat nee, was, simpel, nee. was. Dat was uh, wel een koning. Dat was van de dameskoning van de grote krocht. Oh, die? Van Juffrouw uh, Anna en zo, van de schooljuffrouw. Ja, ja. Dat was uh, de drie dames. Maar de herenhek die hebben daar getimmerd. Nee, nee. De heer, nee sorry, de heren uh, koning, koning. Hebben daar getimmerd en ja. gemetseld. En, ja. Nou, dat werd feestelijk geopend. De wurf was erbij. Uh, alle stamhoofden van ja. verenigingen erbij. Ja. de burgemeester heeft geopend. Ja, die heeft de pers in werking gezet. Uh, jij was erbij. Ik was erbij, ja. Ik was nog een kleine jongen. Ik mocht rondgang met koekjes en gebakjes. Heb je zelf ook gezeten eten? We hebben zelf ook gegeten. S'avonds heb ik niet meer gegeten. <lacht> <laughs> uh, en, en Jeroen Bluis, die, uh, die hoor ik ook steeds als, als een ja. vaste kracht daar. Ja, Jeroen is. Uh, nou, die was ook met 14 jaar, die zat op de grafische school. En als je van de grafische school afkwam, dan uh, moest je daar. Uh, nou, dan moest er werk gestopt worden. Dus oude Martin Bluis kwam uh, op een gegeven moment met zijn zoon uh, binnen in de drukkerij. En, want die zat ook in het grafische werk, die zat bij Enschede. En uh, oh nee, bij de Spanerstad En. Uh, of er werk voor die jongen was, nou ja, we konden nog wel een leerling gebruiken, dus, want we werkten daar met een man of vijf, Fok, Eli, Ko, uh, Tom Drode, Pony uh, Daanen en Gerard Kramer hebben ook nog bij ons gewerkt. En toen kwam Jeroen erbij. Als, uh, is, is dat nou dezelfde dus die Jeroen die in Afrika... Ja, dat is Jeroen die in Oeganda zit. Ja. Die is in 89, uh, 90 uh, is hij bij ons weggegaan. En toen is hij uh, naar de Witte Paters gegaan, als lekenbroeder ja. Voor uh, missiewerk te doen in Oeganda. De broer van Gert-Jan Bruijs. Dat is de broer van Gertjan jan, Bluis, ik, van Gert -Jan Bluis. ik heb hem twee keer opgezocht daar het is hebben een kleine leuke boerderij met koeien. Hij maakt uh, yoghurt. Hij maakt kaasjes. Want is voor de Europese gemeenschap daar is daar toch weer uh, handel. Uh, geen drukkerij meer daar? Nee, geen drukkerij meer. Toch apart, een Ja. Uh, ja. Uh, nogmaals, ik kom nu weer bij Tom. Je hebt uh, op 14-jarige leeftijd uh, spring je daarin. Als ik nou eens ga uitrekenen, dan heb je daar 46 jaar gewerkt. Dat heb je goed gegeven. Uh... Ja. Gerekend. Ja. Maar er is wel wat gebeurd, want op een gegeven moment neem je de zaak over. Ja. Van Van Peteren. Ja. Stopte mee? Ja. Elie stopte ermee. En CO die uh, heeft nog een jaar bij ons gewerkt. En in 89 hebben we de zaak van de Gebroeders overgenomen. Dat is uh, wel een beslissing die je dan neemt. Dat was een beslissing. Ja, die beslissing die moest ook. Uh, voordat ik 50 werd, wilden we dat uh, gedaan hebben. Want anders ben je te oud. Te oud. Ja, te oud om weer een hele start te gaan maken natuurlijk. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Na 22 jaren in dit leven... Maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven... Voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen... Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn... Hebben wil, die mag ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan een broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg. waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders er wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat je alle nachten dat ik pranen om jouw ontrouw heb gestort, Maar onthoud het wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Voor mijn ouders is het al. Met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en ducht. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen grote worden zonder dieper al en spijt.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 En dat was Boudewijn de Groot met het nummer Testament, afkomstig van het uh, mooie album uh, Wonderkind aan Zee. En Boudewijn de Groot was natuurlijk heel vaak in Zandvoort, maar woonde hij eigenlijk ook in Zandvoort? Ja, dat weet Tom de Rode. Nou, ik weet wel dat zijn tante woonde twee huizen verder bij ons, uh, in het oude huis van de schilder Veenstra. Daar hebben uh, de Groot gewoond en dat was een oom of een tante van Boudewijn de Groot. Oké, okay. kijk. Ja, je gaat hier wel met een oude Zandvoort. Hè? Ja, maar ik dacht zo misschien voor de Zandvoortse tegelroute. Dat het uh, ja. walk frame dat hij misschien naar thuis hoort. Maar dat is dus niet zo. Uh, goed, uh, lieve luisteraars. We zijn aan het praten met Tom de Rode over de drukkerij van Petergem. En we hebben al een heel stuk geschiedenis met Tom doorgenomen. Uh, we gaan eventjes terug naar de drukkerij zelf. Tom, jij komt er als 14-jarige jongen binnen. Als letterzetter. Eh... Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Jij zit achter een soort tikmachine en dan ga je tikken. Nou, maar eh, hoe werkt zoiets? Nou, dat nog niet meteen hoor. Je komt in de drukkerij binnen en dan moet je eerst leren die grote letterkasten. Want eerst moet je het handwerk doen. Daarna mag je, dan word je handzetter. Daarna kan je pas doorstromen naar de machinezetter. Goed, even de handzetter. De handz We hebben allemaal thuis wel van letterbakken eh, die als versiering werken. In, in elk vakje zitten dan zoveel a'tjes en b'tjes en c'tjes ja. en d'tjes. Ja. Die moet je er met je nagels uitpeuteren. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat, uh, Hoe want, gaat ja. dat? Nou, je hebt dus, uh, dat staat op een bepaalde volgorde. De E heb een heel groot bak. De A zit rechts beneden. En zo zit dat allemaal door de war. Maar wel als je ervoor staat. Dan heb je in je linkerhand de zethaak. Dat is zo'n schuifhaak. Die kan je op een bepaalde maat zetten. Er zijn diverse maten. Want zoals u weet is de typografie. Toen was het twaalfdelig stelsel. Die spraken ze ook over Cicero's of Augustijnen. Dus, maar tegenwoordig, met het intreden van de computer, is dat allemaal op centimeters overgegaan. Dus. Dat is een vergelijking die niet meer. Past. Maar goed, je staat voor die bak. Je staat voor die bak en dan moet je eerst die bak uit je hoofd leren, want daar zitten al die letters in, die losse letters voor de grote, voor de koppen. En dan moet je dat, dat ga je dat zet in die haak op een bepaalde maat. En daarna krijg je dus de. Uh, in, in ons geval dan uh, de advertenties voor het zondversnieuwsblad wat bij ons gedrukt werd. Dat kreeg de setmachine, die had dan al het kleine voorwerk gedaan. Dat krijg je dan en dan moet jij daar een advertentie van bouwen. Met uh, koperen lijnen als kader. Uh, allemaal in het lood natuurlijk. Dus dat was... Uh, wel zwaar. Hoeveel weken ben je daarmee bezig voordat zo'n krant eruit komt? <laughs> Nou, dat was altijd wel een jaagpartij. We begonnen uh, s morgens met platzetten. En platzetten, dat verstaan wij onder de tekst die je, de kolommen die je in de krant leest. Dat was woensdags de hele dag zetten en daarna, dat was dan voor de machine zetten. Uh, in die dagen daarvoor had je ook nog uh, gewoon het... Uh, het losse werk, hè? het particuliere werk, uh, rauwkaarten. Ja, dan komt iemand binnen, ja mijn vader is overleden, ja. rauwkaart maken. Ja. Alles aan de kant gooien. Dan wordt er even alles aan de kant gegaan en dan wordt er een rauwkaart in elkaar gezet. En uh, dan komt uh, meestal de doodgraver, de uitvaartverzorger, dat de deftig, die komt langs en die gaat met de proef naar de familie toe. Wordt goedgekeurd, man komt terug. En we gaan uh, draaien. Dat wordt er even zo tussendoor geschoven. En dan ging je weer verder met je uh, werk voor de krant. Want en die de... moest vrijdag in de bus liggen? Vrijdag uh, moest hij in de bus liggen. Donderdags was het voor de helft nog platzetten. Nieuwtjes. En dan gingen de proeven naar Kees Kuiper toe. De uitgever van de, van de krant op de Zeestraat. Dan moesten we om een uur of vijf, zes, brachten we daar de proeven. Die keken het na. Die duiden dat s'nachts weer bij ons in de bus. En in de om acht uur begonnen we met het corrigeren. Want er zat altijd wel een foutje in of een verandering. Daarna werd er opgemaakt vrijdagmorgen. Eh, op de pagina's. En dat ging dan op de pers. Eh, meestal was het vier pagina's. Ook wel eens zes. Dus dan eh, eerst één en vier. En dan twee en drie. En daartussen door nog een tussenvel. En uh, dan uh, vouwen. En om twee uur half drie stonden de kranten. Dat voor de wel machinaal. Hè? Uh, in eerste jaren is dat nog allemaal op de hand gegaan. <laughs> <laughs> ik denk dat zo rond uh, 1960. We hebben hem ook nog eens een keer een half jaar bij een binder. Bij Alblas ondergebracht. Die vouwen moesten ze heen rijden. En terug. En, nou dan kwamen de kranten gevouwen aan. En dan kwamen de jongens voor de krant. Naar na, rond 65 hebben we denk ik een uh, vouwmachine gekocht. Maar ik, ik, ik kan het nog steeds niet voorstellen. Als je woensdagmorgen begint met het Nieuwsblad en je moet alles met de hand zetten en, en dergelijke. Hoe krijg je dat? Te Moesten jullie s'avonds doorwerken? Nee, s er, werd, er, was, er werd flink aangepoot. Om te beginnen we begonnen om 8 uur. Hoeveel machines hadden jullie? We hadden één setmachine. Eén grote setmachine. Dat Machine. was een oude setmachine die kwam bij het Haams Dagblad vandaan. Dus jij kan ook blind tikken? Als jij uh, dat uh, moest tikken op een gegeven moment? Ja, een een moment op een gegeven moment op de setmachine had wel een ander uh, toetsenbord als, het, uh, als de schrijfmachine. Maar uh, je moest uh, flink uh, aan de bak. In, in... Het, nee, maar Het is onvoorstelbaar. Kees Kuiper komt met uh, A4'tjes getikt aan met, met nieuwtjes. Jij moest alles overtikken. Ja, wij tikten alles over. alles over. En dat werd dan in de loodsetmachine gedaan. En dan kreeg je van die uh, reepjes lood met tekst in spiegelbeeld op, de, op die looi staafjes. En de grote koppen, dus het handwerk, dat werd dan samengevoegd tot een advertentie of tot de opmaak en dan... Uh met er hebben er pagina's van gemaakt. De slavenwerk. <laughs> Het, <is> on, <laughs> Het was inderdaad al, Als de krant uh, gedrukt was vrijdag, moest je dat hele spul weer uit elkaar halen. Zat er zaten dus wel diverse advertenties in die een vaste advertentie uh, plaats had in de die krant. Bewaarde je. Die bewaarde je. weer een touwtje eromheen en dat werd weer op de plank gezet. Dus al die lettertjes die dus uh, gezet waren, die werden weer losgehaald en die gingen dan in het bakje. Ja, ja en die, ja, de grote koppen moesten weer gedistribueerd worden. En het uh, oude lood, dat werd weer uh, op planken gezet. En dat werd weer omgesmolten tot staven. En die staven kwamen weer terug boven de zetmachine. En dit ging dan in de loodpot. En dan uh, maakte hij zo het hele werk. Geachte luisteraars, Cor en ik zitten met open pik te luisteren. Het is ongelooflijk. Ja, het uh, grafische vak is wel... Uh, Heel erg uitgekleed met de const met van de computer. Maar Tom, je had niet alleen het Zandvoort Nieuwsblad, je had ook het hervormd kerkblad. Je had weet ik veel hoeveel ja. kranten. Ja. Uh, Die kwamen er dan ook tussendoor. In de voorweek hadden we de Zandvoort Mail. Dat was dan het voetbalkrantje van Zandvoort Mail. En dat werd dan uh, ook geschreven heel veel door Elie van Petegem, Die was secretaris van Zandvoort Mail. Nou, die deed dan ook de, de correctie. Hij keek alles na. Hij maakte het op en het werd uh, gedrukt. Dat waren dan vier pagina's op één vorm. En dat werd een schone weerdruk gedaan en dan gesneden. En dan ging het uh, dinsdag naar de plakploeg in het uh, clubhuis van Zandvoortmeeuwen. Daar zat een plakploeg. En die verzorgde dat het op de post kwam. En dan hebben we nogal meer, uh, we hadden we nog wel meer periodieken. Worden de draadgeleiders van Kousenfabrieken in? uithalen. Daar drukte we het maandblad, personeelsmaandblad voor, voor de sportfondsenbad voor de organisatie. Daar hadden we een periodiek die kwam om de twee maanden. En bekend werd in de carnavalstijd, was natuurlijk de scharrenkoppenkrant, waar Edo van Tetro de, de redactie voerde. En dan nee, had je, die was ook niet makkelijk. Nee, die was niet makkelijk. Had je de halve pagina opgemaakt, zegt hij... Nou, ik denk dat we dat <lacht> stuk... Kon de halve pagina weer... Uh, Stond hij naast je bij de opmaak. <lacht> dat moest je wel erbij hebben, want... En wel vrolijk blijven. En wel vrolijk blijven, maar het waren altijd uh, leuke tijden. Maar ik begrijp dus dat het hele verhaal... Dat je nooit op vakantie kon. Uh, we gingen... Om beurten ging er steeds één op vakantie. Anders ging het niet. Even. Anders ging het niet. De laatste jaren... Dus... Daarna, toen wij de drukkerij overgenomen hebben, hebben we zelf wel een weekje vakantie. Ja, want je zegt wij, jouw broertje Gert-Jan, die kwam er op een gegeven moment ook bij. Ja, mijn broer Gert-Jan kwam er op een gegeven moment ook bij. in 1969 is hij ja. erbij gekomen. Ja. Die, die ging dus voor drukker leren. Ja. En die hebben dus... Uh, Hoe is dat drukker. om als twee broertjes daar in de zaak te staan? Goed. We konden heel goed met de grom. Hij zat aan de ene helft en ik zat aan de andere. Dus je had in feite. Nooit ruzie gehad met elkaar? Nee, we hadden eigenlijk nooit. We hebben geen ruzie gehad. Jij zette en hij drukte? Hij zette. Even ik zette en hij drukte. Dat is dus in 1989, toen we de zaak overgenomen hebben. bleven we eigenlijk met z'n tweeën, met z'n drieën. Co. is nog een jaar bij ons gebleven. En toen zijn we met z'n tweeën doorgegaan. Wanneer is die winkel afgestoten? Want. Ik kan me niet herinneren dat die, die, die winkel lang in nog is gebleven. Die winkel in is... In de kerkstraat 28. Ja, daar eh, Naderhand is Peters daarin gegaan. Ja. Eh, ook nog met boekhandel en zo. En daar naderhand is het... Nou ja, werd het... Ja, dat zal uh, in de is 70... e een kledingwinkel. Ja, is het is kinderkleding. Uh, ja, kinderkleding. En daarvoor heb ik nog een leerwinkel in gezeten. Uit om Die had daar een soort dependance. Maar als je gaat kijken, het is echt een groot, groot herenhuis. Ja, het is een groot herenhuis. Heel bijzonder, heel bijzonder. Je hebt ook voor VNU en voor Air gewerkt? Ja, wij hebben voor VNU en uh, Air gewerkt. Wij waren de huisdrukker van de VNU. Wij drukten al het huiswerk en de enveloppen en dingen. En voor Air, voor de partieservice, hebben we heel veel gedaan. We hebben trouwens, uh, dat zijn wel, wel leuk, het uh, menu. Wat toen met de handtekening van het uh, convent van Maastricht, dat de koningin daar uh, de handtekening heeft gezet. Hebben wij de menus uh, mogen drukken. Dat moest helemaal in geheim gebeuren. Geweldig. We gaan, we, we gaan weer even naar de muziek. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de nom. Ontmoetten ze elkaar? Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon. Verwekte onze nozen, de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plansoen in de brille lentezon. En kussen bij de vleet. Kreeg de nozen van de non? Kreeg de nozen van de non? En zekere juffrouw Janssen sloeg en gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag. En haar ogen puilden uit ja, haar ogen Zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stomverbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde, zei Pieterman galant. Maar Juffrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dachten ieder dat ze het maakten. Ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de noem, en verklikte daar de noem. Dat zei de kapelaan, is weer des duivels werk, zo hou ik er niet bij ben, belazert hij de kerk, dan belazert hij de kerk. De juffrouw Janssen en de kapelaan maakten de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was: dat het gras verboden was. De non en de nozen gingen op de bon.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 Vraag de non er maar eens naar. En dat was Cornelis Vreeswijk En je hebt vast wel de titel van het nummer weten te ontdekken. Dat was de nozem en de non-ja. Ja, lekkere muziek van die tijd. Eh, dames en heren, we zijn aan het praten met Tom de Rode over de hele historie van de, de drukkerij van Petergem. En, en net tijdens de muziek, eh, toen de muziek werd gedraaid, begon Tom verder te praten over alles wat te maken had met de drukkerij, hoe hij moest werken met al die bladen. Maar ik zeg het verkeerd, het heet geen bladen. Hè? Een glij. Een eh, glij. Een glij. Oh Een glij waar de uh, nou, waar de opmaak op was, dus de pagina, de losse stukken... Vertel wat je net tegen me zei. De losse stukken werden dus de advertenties en de tekst... ...werden op een gelei opgemaakt tot een pagina. Die pagina's, die moesten dus naar de pers toe. Nou, dat was altijd van hoog Noot. naar laag, zwaar. het was zwaar. Maar het ergste was altijd, als je dan uh, te veel tekst had... ...en dat wilde Kuiper, de redacteur er toch nog wel in hebben... ...dan moest je een kolom in de rug maken. Een kolom in de rug wil zeggen dat tussen pagina 2 en 3 werd een grotere ruimte gecreëerd... ...en dat gebeurde allemaal op de pers. Dus laag werken, dus gebogen werken. En dan werd er dus wat anders de rug was, werd nog een kolom tussen gezet. En die moest je dan... Dus dat was allemaal los en dat moest allemaal weer tot één vorm gemaakt worden. Dus dat was knoeien en er moest er niks verkeerd gaan. Want ja... Het was toch wel jagen, maar je moest wel je hoofd erbij houden. Er moest een lijn gemaakt worden. En dan komt er iemand langs voor geboortekaartjes en trouwkaarten en dergelijke. De klant is koning, dus ja. je blijft vriendelijk. Dus die werd dan weer opgevangen door uh, medewerker. En dan had de, de pers kon draaien, want dat was het belangrijkste. Die pers moest draaien, want om twee uur kwamen de krantenjongens. En dan moest die gevouwen staan en dan moest hij op stapeltjes liggen. Afgeteld van bundeltjes van vijftig. En dan uh, kon Kees Kuiper, uh, de ene krant, die jongen had 150 kranten... ...en de andere had er 200, hing van zijn wijk af... ...en die kwamen dan, uh, nou die werden uitbetaald... ...en die gingen met hun krant vrijdagsmiddag zandvoort in. Ongelooflijk Tom. Tom, als je, als je nou dit allemaal vertelt... ...en je ziet nu hoe het nu is met de computer... ...het wordt de computer ingevoerd en voordat je op de druk uh, verzenden uh, computer zet is ja. het al gedrukt ja de, de, ja, de intreden van de computer heeft dus het hele grafische vak eigenlijk het uh, nou ja, teniet... is, nou, is over het grafische vak zoals wij het geleerd hebben dat bestaat niet meer nee. het, is, het gaat van de computer het wordt opgemaakt op de computer het wordt doorgezonden uh, naar de platenmaker de platenmaker hoeven ze die plaat eruit te halen die wordt in de machine gehangen en er wordt gedraaid en er zijn al machines. Dan gaat het van de computer naar de machine en het boekje met het nietje erin komt achter, uh, achteruit. Het is mooi natuurlijk, want je het kan natuurlijk niet tegenhouden. Er wordt niet meer getild. Nee. De, de, de, deze revolutie die. Uh, vandaar een gegeven moment was ik op een leeftijd dat ik uh, in de fut kon. En uh, wij hadden te veel, we hadden flink moeten investeren, wilden we bijblijven. Dat was in 2004? Ja, in 2004. Toen, uh, wij werkte al heel veel samen met Gert-Jan Bluis van uh, Nederlof Repro. En uh, hij maakte voor ons de films. En wij drukten voor hem uh, klusjes. Toen hebben we dus dat samengevoegd en is de drukkerij in 2004 overgenomen door gert Bluis met mijn broer erbij, want die zat bij de koop ingesloten. Die is met de, alle machines zijn naar de Krukjes gegaan en uh, nou, die draaien daar uh, nog steeds, die persen draaien nog en steeds. En jij werkt er ook af en toe voor? En af en toe mag ik nog wel eens helpen, een pakje wegbrengen op het dorp of naar een oude klant ben ik uh, van de week nog geweest in Limmen, de, de kerstboeken, voor, want die tijd begint alweer. De kerstkaarten uit te zoeken. En zo uh, probeer overs, ik nog een steentje bij te houden. Overigens mag best wel eens een keer gezegd worden: van Bluis van Nederlof. Wat hij voor de Zandvoortse vereniging allemaal doet, is ongelooflijk. Ja, Dat. hij uh, doet. Uh, we praten daar nooit over, maar nee. deze man, als je daar naartoe gaat. Hij werkt met kortingen en af en toe, uh, dan zegt hij: Ik help je wel eventjes. Uh, die man is echt heel belangrijk voor het verenigingsleven. Ja, dat kan je wel stellen. Hij uh, doet eigenlijk wel... Uh, ik zeg altijd wel, je moet uh, wel oppassen dat je niet te veel gaat doen. Laat ze dan de, de kostprijs betalen of zo. Of, of een gereduceerde korting. Want deze tijd is het heel slecht in de grafische wereld. Kan je echt, uh, het is heel slecht. En uh, nou ja, dat ligt ook aan de economie. Je kan niet meer zeggen alles voor niks. of Dat is onmogelijk. Nee. Nee, ik kan het me voorstellen. Maar eh, nogmaals, ik constateer dat hij eh, erg belangrijk is voor de gemeente Zondvoort. Dat Dank ik wel, We gaan nog even naar de muziek. Ik weet nog toen ik 18 was: kwam zij hier steeds voorbij. Smalle schouders, donker haar, haar ogen stonden blij. Maar voor we echte vrienden waren Ja, dat duurde toch nog lang We hebben nachtenlang gepraat Tot de morgen kwam Ze zei toen Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd Ik weet niet wat er gebeurt Want er komt toch wel meer bij kijken Dan wat kussen en een flirt Ik zei toen Koppel Meisje, vertrouw op mij, onze liefde is echt. Want als je mij een beetje helpt, komt alles wel terecht. We zochten toen een kamer en leven bij elkaar. We sliepen samen op de grond en zagen geen gevaar. Het bleven branden door de liefdesvlam Tot ze op een dag vertelde dat er een baby kwam Ze zei toen Lucky, ik heb nog nooit een kind gekregen Ik wil het jou graag geven Maar het dromen is nu wel voorbij In ons jonge leven Ik zei toen op meisje vertrouw op mij als al het moeilijk gaat, ik help je toch zo goed ik kan, we kunnen het samen aan. Ze schonk me toen een meisje. O oh, wat was ik trots op haar. We leefden in het paradijs en hielden van elkaar. Maar ook slechte tijden, we hebben alles gehad. Tot aan die dag dat ik horen moest dat zij niet lang meer te leven had. Ze zei me: Welke ik ben, zo bang om nu al te sterven en wat hierna dan komt. zet zetten soms een heel nieuw leven achter de horizon. Kleine meisje heb ik nu nog maar. Soms voel ik tranen branden, want ze lijkt precies op haar. Maar als ik soms vertwijfeld ben en niet meer door. Nog zo klein en dan alleen maar liefde geven. Ik zeg dan: kom op, meisje, vertrouw op mij. En dat was Don Mercedes met het nummer Rocky. En we zijn weer verder bij het laatste blokje van het programma. En zie je hem als uitzond voor Pieter? Inderdaad, Cor. Um, ja, als er nou Zandvoerders zijn die zeggen: ik weet niet waar die drukkerij ligt waar we het steeds over hebben van Peter, dan zou ik zeggen... ga dan in ieder geval vandaag of morgen het duimpje van de dokter omhoog. Oftewel het kerkpad. En dan zie je op een gegeven moment een gevel aan je rechterhand... waar een beeldje in zit of een beeldwerk van Edo van Tetterode. En daarachter was de drukkerij. Overigens, ik ben er net nog even langs gelopen. Er zit weer een grapje in dat, in dat beeld van Edo van Tetterode. Want de k ...van, van drukwerk staat in spiegelbeeld. Ja, ja, ja, dat is Ede van Tetrode. En er hoort ook eigenlijk nog een z ...duiveltje bovenop. Ja. Maar dat is er een keer afgereden... ...met gladheid. Oh. Dus uh, er kwam de Vullesauto... ...want vroeger was daar niet zoveel ruimte. Nee. En de Vullesauto kwam achteruit... ...en die gleed weg en die reed tegen dat kopje. Dat kopje is er nog wel. Dat is dus bij de familie... ...die er nu in woont. Want ondertussen is het dus een woonhuis geworden... En uh, dat kopje is er wel, maar het is er nog steeds niet opgezet. Tom, waar ik me nog steeds over verbaas. Je hebt net verteld hoe druk jullie het hadden en gespannen tijden samen met je broer als de kranten gemaakt moesten worden. Uh, hectisch, en dan komt er allerlei uh, werk tussendoor van kaartjes en dergelijke. Als je nou griep had of je was, uh, was ziek. Hoe moest dat? Je kon eigenlijk niet ziek worden. Je moest eigenlijk, je, je liep door. Ik heb het wel een keer gehad dat ik gordelroos uh, had. Nou, dan kon je eigenlijk, nou, je stond je stijf van de pijn en dan nam je wel jouw sprintje En dan uh, ging je gewoon verder. Maar ja, als je een griepje had, dan bleef je in je bed liggen. Tot je broer belde van, uh, nou, ik moet even een plaat hebben of iets dergelijks. Nou, dan uh, deed je een deken om, je kleedde je warm aan. Je werd met de auto voor de deur gebracht. Gauw naar binnen. Je deed je werk. Je zorgde dat alles klaar was. Je keek nog even of hij papier genoeg had. Je snijdt nog wat papier voor hem. Want hij, hij bleef drukken. En dan ging je weer naar huis. En dan, nou, dan zweet hij met een flinke grok. Zweet je en na uh, één of twee dagen. Ging je weer naar de drukkerij. Want ja, het werk moest door. Je kon eigenlijk. Als je met z'n tweeën werkt. Kan je niet ziek worden. Nee. Dus daar ben je ook nauwelijks geweest. Ik ben dat uh, gelukkige omstandigheid dat ik dat niet geweest ben. Geweldig. We hebben een hele geschiedenis nu van, uh, van Petergem uh, doorgelopen. De panden van de burgemeester Engelbertstraat en uh, het kerkpad en de kerkstraat. Als je nou terugkijkt op deze periode Tom. Hard werken. Het was hard werken maar het was een hele vruchtbare en hele gezellige periode. Er kwamen ook veel mensen over de vloer. Dus je had ook je contacten. Die kwamen gezellig gewoon een praatje maken. Er waren er bij vooral uh, na de uh, zondag. kwam er uh, s maandags altijd. Uh, de voetbalspecialisten bij Eli. Om even de wedstrijd nog door te nemen. Dat die had die call en dat was beter. Dus dan stond er wel over twee, drie man te. Uh, om het zo te zeggen. Af en toe was het wel eens te veel. En de jongens, eh, nu weg. Want we, nu moeten we werken. Want het waren lui die dan... Nou ja, de gasopnemer die kwam dan langs. Of de man van het pen. Die werkte allemaal op dorp. En die kwam dan nog even de wedstrijd nabeschouwen. En dat was altijd wel gezellig. Maar soms was het wel eens... Eh te druk. En zo was het eigenlijk de hele week dat mensen langskwamen ja. voor een praatje. Ja, ze kwamen langs of ze kwamen werk brengen, bleven even hangen voor een praatje. Nooit tijd gehad om granalen te vissen in die periode? Nee, in die tijd, uh, dat moest echt op zondags gebeuren. Ja. Want in die tijd werd er ook nog zaterdags gewerkt ja. tot 12 uur. En dan kon je wel smiddags weer naar strand, maar nee, dan is het nu beter de tijd. Kijk. En de granalen die lonken je nu toe. En de granalen die lonken me toe, want ik weet dat de ploeg al uh, naar maar, is. Schaats. Dus jij wil er ook nu naartoe? Ik denk dat ik straks eens even ga kijken op Porsche hoe ver ze al zijn. Even een vergietje halen. Stop. Tom, ik vind het uh, ongelooflijk Wat je allemaal in je leven hebt gedaan Met de drukkerij En dan ook nog wetende dat je Jaren, tiental jaren secretaris van de renningsbrigade bent geweest Altijd actief op de renningspost bent geweest uh, Van de renningsbrigade uh, hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ik word er wel moe van als ik eraan denk. Ach, dat valt wel mee. Als je eens flink in de running blijft, dan loopt het een in het ander. Ja, nu denk je, hoe heb dat allemaal kunnen gebeuren? Maar toen had je dat gewoon, je deed het gewoon. Ja, je was aanwezig. En je bent nog steeds goed gezond. Volgende week ben je jarig. Ik ga niet vertellen hoe oud je wordt. Dat is uh, maar beter ook. <laughs> <laughs> het is en, nog geen kroonjaar. Nee. Enorm bedankt voor je komst naar de studio. Ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben. Net zoals wij genoten hebben hebben van jouw verhaal en uh, lieve luisteraars volgende week dan uh, hebben we weer uh, een bijzonder uh, verhaal Rob Petersen, u kent uh, Rob Petersen ongetwijfeld van het circuit Zandvoort, waar hij al jarenlang de, de speaker is, die alles weet van het circuit, en een wandelend uh, archief is eigenlijk. Hij komt hier praten over het leven van Rob Slotenmaker. En Rob Slotenmaker kennen we natuurlijk allemaal van naam, maar hij weet ook de hele geschiedenis van Rob. En daar komt hij volgende week zaterdag over praten hier in de studio, rechtstreeks in de CFM, Oud-Zandvoort. Kort, het was weer een bijzondere dag ja, vandaag. Maar je vergeet even er is een gastpresentator volgende week. Ja, Jaap Koper. Die is hier en die gaat Rob Petersen interviewen. Jaap Koper weet ook alles van circuit. Dus ik ben benieuwd wie het meest aan het woord is. Ik hoop dat Jaap Koper ook Rob Petersen laat uitpraten. <laughs> Dan zien we zien hoe het gebeurt. Overigens Rob Petersen, dat weet ik. Die stond op alles 20 meter afstand toen Rob voor verongelukte. En weet alles daarvan. En het is nog steeds heel emotioneel voor hem. Uh, dat is dus volgende week. Cor, enorm bedankt voor de muziekkeuze, voor de techniek. Uh, Robbie Brouwer is ook binnen. Fijn dat je er bent Rob. Uh, ook uh, toekomstig technicus hoop ik. Uh, het is een hele bijzondere uitzending geweest over de drukkerij van Petinchem. Tom de Rode bedankt, het ga je goed. Dankjewel, Peter.